8 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Twee zussen en een ex-vriendin hebben belastende verklaringen... tegen Willem Holleder afgelegd, meldt de Telegraaf. Volgens de krant schetsen de drie een huiveringwekkend beeld van de crimineel. Holleder staat vanaf morgen terecht op verdenking van betrokkenheid... bij twee liquidaties. De getuigenverklaringen zouden twee jaar geleden al zijn afgelegd, maar vanwege het risico op wraak besloot het OM pas onlangs om ze te gebruiken. Dit zou ook de reden zijn dat Holleder onlangs is overgeplaatst naar de gevangenis in Vught. De Verenigde Staten overwegen hun resterende troepen in Afghanistan langzamer terug te trekken dan gepland. Dat heeft minister Kerry van Buitenlandse Zaken gezegd na overleg met de Afghaanse regering in Camp David. De Afghaanse president Ghani pleit al langer voor meer flexibiliteit. Hij vreest dat de Islamitische staat voet aan de grond krijgt in zijn land. Op dit moment zijn er nog zo'n 10.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan gelegerd. Mantelzorgers melden zich vaker ziek, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Vooral mensen die langer dan twee jaar mantelzorg verlenen zijn minder gezond. Hoewel het ziekteverzuim mogelijk voortkomt uit de combinatie zorg en werk, blijkt uit het onderzoek dat de meeste mantelzorgers niet minder zijn gaan werken. Kinderen met koorts krijgen te vaak antibiotica voorgeschreven door de huisarts, terwijl daar in veel gevallen geen medische reden voor is, schrijven twee artsen van het Erasmus MC in hun promotieonderzoek. De onderzoekers roepen huisartsen op om terughoudend te zijn. Door antibiotica te vaak onjuist te gebruiken, kunnen bacteriën resistent worden. Het geld dat via Giro 5 is ingezameld voor de strijd tegen ebola heeft inmiddels meer dan 200.000 mensen bereikt. Ruim 30% van de ongeveer 10 miljoen euro die de landelijke actie opleverde is de afgelopen maanden besteed aan duizenden lijkzakken en beschermende pakken en onder meer voedselhulp. Eind dit jaar moet het volledige bedrag van 10,5 miljoen euro zijn besteed. Het weer, toenemende bewolking, maar in het oosten nog wel wat zon, in de loop van de dag vanuit het westen wat regen bij een graad of negen. Dit was het. DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. John Bakker van de ANWB. Er staan flinke files op de A9 van ook maar naar Amstelveen... tussen knooppunt Kooijmeer en knooppunt Velzen, 11 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht, 5 kilometer. A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Tiel, 6 kilometer. De A22 Beverwijk richting Velzen... is tussen knooppunt Beverwijk en de Velzen tunnel afgesloten. Heeft te maken met een aanrijding. Da 27, Breda richting Utrecht, bij Lexmond, 5 kilometer. Tot zover de verkeersuur.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 in de zonnige editie van Zand van op Zondag. Kiezen we 22 jaar terug in de tijd met Dalux John Talk Innocence. Welkom dus bij Zand van op Zondag op deze 22 van maart 2015. Wat hebben we allemaal tot 5 uur in petto voor je? Voetbal, onder andere Pekke Zwolle tegen Excelsior, daar staat het 1-1... Daarnaast ook Feyenoord PSV en Groningen FZ Twente. En uh, nog een uh, snuifje van mee, meenemen. Ajax Ado Den Haag van die is eruit, begint dan kwart voor vijf. Natuurlijk uh, Milan Sanremo Remo wordt vandaag de eerste voorjaarsklassieke gereden. Schaatsen, sport, lokale informatie en lekkere muziek. Zoals je dat gewend bent van ZFM tijdens Zandvoort op zondag. Doen we nu met uh, een beetje van Paul Willard. De Squeeze met Tempted.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 I wanna be a money maker Never wanna be untrue I wanna be just like you ...specials, still don't know, en daarvoor de squeeze... ...met Het uh, kwart over twee geworden. We gaan even ons duiken in de wereld die sport heet. Go Ahead Eagles, die heeft uh, trainer Fouke Boy ontslagen. De oefenmeester wordt uh, verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten. Alvons Groenendijk onlangs ontslagen als uh, technisch directeur... ...van het Roemeense Universitata Kloei wordt uh, genoemd als opvolger... Hij had enkele weken geleden al aangegeven zijn aflopende contract niet te verlengen. Na de wintersport wist de ploeg maar twee keer te winnen en speelde het één keer gelijk. De helft du duels wist de ploeg maar vier keer te scoren. Boy werd in de zomer van 2013 aangesteld bij de Deventerse club, die net daarvoor was gepromoveerd. Het eerste seizoen verliep redelijk naar wens en het Eagles. Die eindigt op de 13e plaats. Dit seizoen ging het een stuk minder. En na de nederlaag tegen Vitesse gisteravond. komt de na-competitie gevaarlijk dichterbij. Boy wilde gisteren nog niet de handdoek in de ring gooien. Ik blijf vechten voor Go Ahead zei hij strijdlustig. Maar het lot of het bestuur besliste anders. Stefan Groothuis die vertrekt bij Lotto Jumbo. En rijdt vanaf komend seizoen voor TeamBeslist.nl. Lotto Jumbo die maakte vandaag zijn vertrek bekend... en beslist.nl bevestigde de komst van de 33-jarige sprinter. Door het vertrek van Groothuis komt er een einde aan een samenwerking van uh, 7 jaar... met uh, coach Jack Orie. Onder Orie werd uh, Groothuis in 2012 wereldkampioen sprint... en uh, wereldkampioen op de 1000 100 meter. In 2014 veroverde hij de olympische titel op de 1000 meter. Bij besliss.nl treft Groothuis onder meer de broers Ronald en Michel Mulder. En dinsdag werd al bekend dat de Amerikaan Shawnee Davis zo goed als zeker voor de ploeg van trainer Gerard van Velde gaat schaatsen. Meer schaatsnieuws, want Jorrit Bergsma heeft gisteren door een zege op de 5 kilometer... bij de World Cup finale in Erfurt het eindklassement in de Wereldbeker... over de 5000 en 10.000 meter voor het derde seizoen op rij op zijn naam geschreven. Persma was in Duitsland met 6, 17, 49 Duidelijk de sterkste. De Noor Sverre Loende Persen. Die eindigde als tweede met een tijd van 6'20'64... 64 voor de Duitser Patrick Becker In 621-80 hij. hij. De Olympische kampioen op de 10 kilometer pakte met zijn overwinning 150 punten voor het klassement en schoof zo op van de vierde naar de eerste plek. Pedersen kwam 15 punten tekort voor de eindzegen. Bob de Jong stond voor het weekend net aan de leiding... maar de 38-jarige steer kwam in Erfurt niet verder dan plek 6 en zakte naar de derde plaats in de eindstand van de World Cup... over de lange afstanden, op 84 punten van Bergsma. Sven Kramer, die dit seizoen de twee vijf kilometers in verband. waarop hij startte, winnend afsloot, was niet in Erfurt. De Fries sloot zijn seizoen twee weken geleden af met zijn titel bij het WK Allround in Calgary. Hij hield wel zijn baanrecord in de goenda niemann Sterneman halle Wouter Oldeheuvel, uh, Oldeheuvel was zaterdag de tweede Nederlander op de 5 kilometer. De ploeggenoot van Kramer die, uh, klokte 6.23.39 en eindigde daarmee als vijfde. Douwe de Vries, de kerstversenhouder houder van het uh, werelduurrecord... kwam niet verder dan plaats 8 in 6.24... 62, nou, even genoeg schaatsnieuws. Vet erop in het programma natuurlijk veel meer de uitslagen van vandaag. En uh, dat gaan we natuurlijk volgen. Goed, klein beetje zomer-lenteachtige muziek bij CFM... doen we met What Fun met The Right Side One... This is a pretty man we, we, we cannot, we cannot allow, that treason to be made, we must, we I must show night. them now, we don't we need to night. lie, We haven't, haven't happened at that in the rain, if you don't look out, are you for their life, the heroes, the heroes return, and, and the royalty and the are day. Day. while the angels learn, En daarachter Inner City, What You Gonna Do With My Lovin'? Eind jaren 80 was dat een uh, behoorlijk grote hit. Goed, zometeen over twee platen. Het CFM Westkustweerbericht blijft het zo lekker zonnig de komende dagen of uh, moeten we onze regio's weer gaan pakken. het zometeen, maar eerst George Summerroder en Carly Minogue met een nieuwe single. Give it up for love. TV TV. Al, al, al 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. You can walk my path. You can wear my shoes. Land it like me. and Be an angel too. But maybe you win.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 I'm De dream met Things Can Only Get Better. En voor George Jomarodor en Kali Minok met uh, Right Here Right Now. Oftewel Give It All for 25 jaar. ZFN. Westkust. Weerbericht. Het is 4 minuten over half 3. We kijken even naar het weer. Na een overwegend bewokte zaterdag met af en toe wat lichte regen... ziet het weerbeeld er vandaag een stuk beter uit. We profiteren van een hoge drukgebied. En dit hoog zorgt ervoor dat het vandaag droog blijft en uh, dat de zon flink schijnt. Aanvankelijk stevige oostenwind neemt in kracht af... en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden in zand. Zelfs op dit hooglicht 8,7 graden. Vanavond en komende nacht is het over het algemeen vrij helder... en bij een zwakke van oost naar zuidwest draaiende wind... daalt de temperatuur naar waarde rond of iets onder het vriespunt. Morgen is het ook prachtig weer met flink wat zon. Het blijft droog en er waait een zwakke tot hooguit matige west tot zuidwestenwind. De temperatuur is wat hoger en stijgt naar waarden die liggen tussen de 9 en 11 graden. Dinsdag zijn er wolkenvelden, maar soms schijnt ze ook de zon. Er kan een beetje regen vallen en buiten zwakke tot matige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar waarden tussen de 8 en 10 graden. De nachten naar woensdag en ook woensdagochtend is bewolkt en regenachtig... maar de regen trekt weg, daar houden we van. He. En later ook op de dag zien we zo af en toe de zon... De zwakke noordenwind draait overdag naar westen en is meest matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar 8 à 9 graden. Donderdag blijft het droog. Dan zijn er zijn een flinke perioden met zon. De wind waait meest matig uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt naar 8 à 9 graden. Dus uh, kort uh, samengepast. Lichtwisselvallen, zouden we zo zeggen. Nou goed, over 10 dagen is hij uit zijn winterslaap. We hebben het over Lex van der Hoorn. dan begint hij weer met het ZFM weerbericht. In gesproken wordt bij Rob en Albert Jan in de uitzending en ook op de website www.metiopagina.nl. Goed tot zover zo het weer hier zijn de mavericks Here comes my happiness again. Right back to where it met Dance the Night Away en erachter Sharon Red in The Name of Love. Bij de 59e Feyenoord PSV in de Kuip staat er nog steeds 0-0. En ook in Groningen, waar eh, FC Groningen FC Twente ontvangt, staat er nog steeds 0-0. Je ja, luistert naar ZFM Zandvoort, de lokale omroep voor Zandvoort en Bentveld. En dit is zo'n lekkere, relaxte lenteachtige plaats is van Kaigo, featuring Conrad. Het is Firestone. I'm Een perfecte plaat om achter het glas vandaag te zitten... met uh, een sangriaatje of je zo in de hand of een uh, scheur-dorneetje. Keigo met Firestone. Voor Zandvoort en de regio. Even wat uh, lokaal nieuws. Duizenden wandelaars, fietsers en hardlopers... zullen komend weekend naar Zandvoort trekken. In het weekend dat uh, de zomertijd ingaat... en het strandseizoen officieel geopend wordt... komen ze voor deelname aan een van de evenementen... die Le Champignon in de Badplaats organiseert. Op zaterdag 28 maart nemen 736 atleten met hun de mountainbikes... deel aan de nieuwe strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort... -Zandvoort, richting het zuiden, waar terwijl de 5.985 wandelaars... bij de 30 van Zandvoort een etappe over het strand richting het noorden afleggen. Een dag later, op zondag 29 maart, staat Zandvoort in het teken van de 1983 fietsers bij de omloop van Zandvoort en de Runners World zandvoort met met 13.014 hardlopers. In Zandvoort klinkt zaterdag het startschort... voor de, de eerste lustrum-editie van de Wannentocht, de 30 van Zandvoort. De 5958 ingeschreven wandelaars gaan van start op de 30 kilometer... of de nieuwe afstand, de 18 kilometer. Nieuw dit weekend is de strandrace voor mountainbikers Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. -Zandvoort. De deelnemers gaan een parcours van 42 kilometer over het strand afleggen. Zondag start de omloop van Zandvoort... waarbij bijna 2000 fietsers na een getimede ronde over het circuit... richting het Groene Hart en Harem fietsen... Aansluitend daaraan vindt op zondag de 8e Runners World Zandvoort circuit plaats. Dit evenement trekt ruim 13.000 hardlopers naar Zandvoort. En voor diverse afstanden 5 en 12 kilometer op en rond het circuitpark in Zandvoort. De voorlichtingsavond in de raadzaal over het afschieten van Damert in het dorp... heeft tot een hoop commotie geleid. Nadat de burgemeester Niek Meijer had uitgelegd wat de bedoeling van deze maatregel is... werd hij bedolven onder een speervuur aan vragen en opmerkingen. Duidelijk was dat de meerderheid van de aanwezigen tegen het afschieten was. Wat overheerste was de angst voor ongelukken die bij het doodschieten van de damherten zouden kunnen gebeuren. Vooral bij de door het college als gevaarlijk bestempelde Oranje Nassau school. Een achter de school wonende mevrouw vreesde dat haar man die s'avonds laat en s'morgens vroeg in de buurt zijn hond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 Kijk waren. De groep acht leerlingen van de openbare basisschool Halschaft hebben vorige week donderdag een educatief bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Omdat burgerschap hoog in het vaandel staat van de school, wordt er veel aandacht besteed aan politiek en staatkunde. De kinderen zijn al sinds Prinsjesdag zich aan het verdiepen in de Nederlandse politiek. Nu rond de verkiezingstijd was het een mooie aanleiding om een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer. De groep kreeg een aantrekkelijke en laagdrempelige rondleiding in het nieuwe gebouw, aansluitend aan het Binnenhof... en mochten een debat in de Tweede Kamer meemaken. Zij waren erg onder de indruk van onze politici en hun omgeving. Vooral de niet altijd even nette manier waarop de politici... met elkaar omgingen, viel de jeugd op. Tot slot werd er op het Binnenhof ook nog ingegaan... op onze politieke geschiedenis... waarbij het bloedige einde van Willem van Olde zeer tot de verbeelding sprak. Op het Binnenhof en in de Tweede Kamer hebben de kinderen goed kunnen zien... Hoe de volksvertegenwoordigers er in ons land aan toe gaat. Goed, tot zover de lokale informatie. We gaan even de nummer 1 naar de break draaien. Hier is Omi, met Cheerleader. plaatsen in Europa op dit ogenblik. Omi cheerleader. FC 20 grijpt de voorsprong in de 12e minuut in de Euroborg. scoorde Renato Tapia de 1-0 voor de Tuggers. en Feyenoord PC staat er nog steeds 0-0. afgelopen vrijdag de Eclipse dacht ik aan deze plaats van de Waterboys.